2 uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. Ook voedselfabrikant Nestlé heeft nu paardenvlees ontdekt in rundvleesproducten. Nestlé heeft in Spanje en Italië ravioli- en tortellini-maaltijden teruggeroepen uit winkels. Verder worden diepvriesmaaltijden teruggehaald... die in Frankrijk worden gemaakt voor cateringbedrijven. Bij onderzoek bleken de producten paarden-DNA te bevatten. Vorige week meldde Nestlé nog dat in haar producten geen paardenvlees zat. Op het vliegveld Zaventem in Brussel is vanavond een partij diamanten gestolen. Overvallers sloegen een slag op het moment dat medewerkers van waardetransporteur Brinks de diamanten in een Zwitsers vliegtuig wilden laden dat naar Zürich zou gaan. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn de edelstenen miljoenen waard. Bij de diamantroof op Zaventem is niet geschoten en er is niemand gewond geraakt. Bronbeek in Arnhem viert vandaag zijn 150-jarig bestaan. Het tehuis voor oud-militairen dankzij zijn ontstaan aan een schenking van koning Willem III. Het werd geopend op 19 februari 1863, de verjaardag van de koning. In Bronbeek wonen nu 50 veteranen van wie een deel heeft gediend in Nederlands-Indië. Verder is er een museum dat is gewijd aan de koloniale geschiedenis en het knil. Vandaag wordt er een krans gelegd bij het borstbeeld van Willem III. Er worden een film en een boek over Bronbeek gepresenteerd. En er wordt een tentoonstelling geopend. Volgende week komt koningin Beatrix op bezoek. Gennep in het noorden van Limburg wil het grootste zonnepanelenpark van Nederland bouwen. De gemeenteraad besloot gisteravond unaniem de bouw van het park voor te bereiden. Het park moet 20 hectare groot worden en er moeten 80.000 zonnepanelen opkomen... die samen 80 van de huizen in Gennep van stroom kunnen voorzien. De kosten worden geschat op 18 miljoen euro... en de initiatiefnemers hopen onder meer op financiële steun van Europa. Eind dit jaar wordt definitief besloten of het park in Gennep er komt. Het weer nog, vannacht toenemende bewolking en in het Noordoosten wat regen. Overdag trekt de neerslag naar het zuidwesten en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goeiedag. Zo gaan we. is niet bang, hoor. Het is slechts een fragment. Duizenden Nederlanders hossen deze weken dagelijks s'avonds op dit soort... Nou, ik vind het vreselijke muziek, maar goed. In Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland. Als je wat op hebt, dan uh, zal het vast heel gezellig zijn. Want het is uh, de wintersportperiode. Daarom hossen duizenden Nederlanders dus s'avonds op deze muziek. Volgens de AWB zijn er... Deze en komende week met vorige weken bij, in totaal bijna een half miljoen Nederlanders op wintersport. Daar gaan we het over hebben. Gaat u misschien ook? Of bent u al geweest? U kunt uw verhaal kwijt door te mailen naar nacht.eo.nl, twitter met hashtag ditisdenacht of bel zometeen. Ik spreek straks namelijk met wintersportexpert Hans de Looi van de AWB. En ook u kunt hem straks het hemd van het lijf vragen. Just strolling through the crowd like Vigilari, contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation She'll just tell you that she came. The year of the cat.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 IN THE YEAR OF THE CAT, In the year of the cat. Al Stewart en Year of the Cat uit 1977. Hans De Looi, die bij de AWB al jaren bekend staat als de wintersportexpert, heeft het er maar druk mee deze maand. Iedere dag wordt hij namelijk overstelpt met wintersportvragen van AWB-leden en hij beantwoordt ze stuk voor stuk. En ook u kunt hem straks het hemd van het lijf vragen. Goedemiddag Hans. Goedemiddag. Hallo. Jij bent gewoon in Nederland. Ja, ik ben gewoon in Nederland, omdat uh, ja, het is, we zitten midden in het hoogseizoen, dus we moeten standby blijven. Ja. Hey, leuk dat je in ieder geval in de uitzending wil komen. Um, welk wintersportgebied het populairst is dit seizoen... en wat je antwoord is op de vraag wel of geen sneeuwkettingen, dat horen we zo meteen. Je bent overigens ook hoofdredacteur van het grootste Nederlandse wintersportblad, Ski, van de AWB. Ja. Eerst even wat feiten. Hoeveel Nederlanders staan deze week op de latten? Ja, het is nu echt hoog seizoen. Uh, zeg maar... Uh... Rond deze drie weken die nu gaande zijn, zijn er ongeveer 450.000 500 tot 500.000 mensen aan het wintersporten. En dat is dan vorige week, deze week en komende week? Ja, klopt. klopt. Ja, we verwachten eigenlijk uh, volgende week, dat is met name dan uh, midden-Nederland, dat de meeste mensen onderweg zijn. Ja. Maar waarom dan? Vanwege de krokusvakantie? Ja, dat is echt de krokusvakantie. Uh, we hebben dus nu Zuid gehad, uh, Noord, en uh, de komende week is het uh, met name midden-Nederland. 500.000 mensen dus ongeveer. Is dat vergelijkbaar, dat aantal met voorgaande jaren? Ja, dat is min of meer ver, vergelijkbaar. Uh, we denken dat er, maar dat weten we natuurlijk pas aan het eind van het seizoen... dat er wellicht uh, door een bepaalde crisis natuurlijk die er is... dat er uh, misschien iets minder mensen op wintersport zijn gegaan. Maar dat is nu nog koffiedik kijken, want uh. ja, misschien valt het allemaal wel mee. Maar wat is je maar, idee daarover? Is de wintersport denk dat het allemaal crisisbestendig? Kijk, wintersport is, een, uh, is voor veel mensen iets wat ze, wat ze, wat ze willen blijven doen. Hè. Het, is, het is een hobby, we zijn laaglanders, we willen naar de bergen, we willen skiën. Uh, dus ik denk dat mensen hier heel lang mee door blijven gaan ja. en er uh, feestzaal voor gaan sparen. Ja. Hè, het, is, het, is, het is gewoon zo'n unieke hobby. Misschien zelfs een lening voor aangaan? <laughs> wie zal dat zeggen? Ja. ja, wie zal dat zeggen? Ja, in Engeland doen ze dat ook, dus uh, waarom hier niet? Ja. Wat is nou het populairste wintersportgebied dit jaar? Nou eigenlijk uh, jarenlang is uh, Oostenrijk veruit uh, nummer 1. Uh, bijna 60% van de Nederlanders gaan naar Oostenrijk. Hm. Uh, dat is ja, dit Oostenrijk, jaar dus ook zo? Ja, ook dit jaar het heeft uh, duidelijk inzicht dat, uh, dat het gemoedelijk is. Uh, de bevolking spreekt erg aan. Uh, het is een hoop gezelligheid, leuke pistes. Uh, veel Nederlandstalige skileeraren, dat is met name belangrijk nu in deze tijd... met name voor de kinderen. Hm. Dus het heeft heel veel pluspunten en dat spreekt de Nederlander gewoon heel erg aan. En, en Italië dan? Ik las een onderzoekje van Zoever, een beoordelingswebsite. Ja. Uh, dat zou na, na Oostenrijk de, de, de populairste bestemming zijn. Is dat een beeld wat jij herkent? Nou, het, het, het tweede is nog altijd, uh, toch wel met voorsprong op de andere landen ook, uh, Frankrijk... En pas daarna komt Italië en Zwitserland. En uh, Duitsland moet je natuurlijk ook meerekenen. Een land dat ook een stijgt in de belangstelling. Mm -hmm. uh, dus uh, Zwitserland is nog, of Italië is nog lang geen tweede. Mm, Oké. Okay. En zijn er wintersportplekken die steeds populairder worden? Ik denk dan bijvoorbeeld ja. zelf aan Polen, Tsjechië en misschien, misschien die hoek. Ja, we, uh, je, kan, zeg, je kan natuurlijk zo zien dat bepaalde gebieden een uh, soort predicaat budgetbestemming uh, krijgen. En waar je voor minder geld in deze tijd kunt gaan wintersporten. En daar horen inderdaad Polen bij, Tsjechië, ja. uh, Slovenië kan je noemen. Mm -hmm. uh, en die landen die gaan waarschijnlijk toch in de toekomst meer uh, mensen naar zich toetrekken. Je zegt in de toekomst nu nog niet? Nee, ik verwacht nu nog niet. Ik uh, denk ook volgend jaar nog niet. Omdat uh, ja, die geëikte bestemmingen, mensen voelen zich daar thuis, uh, komen vaak op dezelfde... Zelfde locatie steeds terecht. Omdat ze zich daar thuis voelen. Dus mensen blijven naar Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk gaan. Die landen. Ja. Uh, maar je zou zeggen, het is crisis. Dus dan gaan mensen toch ja. wel naar Oost-Europa. Ja. Maar dat ja, is ik, dus ik niet zo. Hoe, hoe komt dat? Uh, ja. Misschien twee, drie jaar. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe de crisis zich hier in Nederland gaat uh, voltrekken. Ja. Uh, maar ik. Ja, ik denk dat er wel een toekomst is weggelegd voor dat soort landen. Maar is er, is er wat je zegt, de gemoedelijkheid, is dat dan, en de aanwezigheid van Nederlandse skieleraren zijn dat elementen die zo belangrijk zijn dat een, een wat hoger uh, prijskaartje dan, dan niet zo erg is? Precies, de, je ziet toch, die populariteit van Oostenrijk is zo groot dat uh, daar, is, daar, daar is moeilijk aan te klagen hoor, denk ik. Ja. ja. En, maar stel dat je gaat naar Tsjechië bijvoorbeeld in plaats van Oostenrijk... hoeveel zou je dan kunnen besparen per persoon? Als je een weekje gaat skiën bijvoorbeeld? Dat zijn toch wel aanzienlijke bedragen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een skipas voor uh, zes dagen... Mm -hmm. wat mensen meestal kopen... dan is een skipas in Oostenrijk voor zes dagen 220 euro. In Tsjechië moet je rekenen op zeker 100 euro minder. Ja. En dus met vier personen onderweg met een gezinnetje, al gauw 3, ja. 420 dat bespaar je alleen al op de skipas. Dus ja. dat gaat heel snel. Ja. Ja. En dan zijn landen misschien als Roemenië en Bulgarije nog goedkoper, kan ik me voorstellen. Uh, nou, we hebben, bepaalde landen zijn inderdaad nog, uh, nog voordeliger. Uh, dus dan valt het hele plaatje nog voordeliger uit. Ja. Dus ja, het, uh, ja, daar valt wat voor te zeggen. Maar dan lever je misschien wel in op comfort. Ja, waar je met name op inlevert, dat zijn uh, de ski gebieden. Uh, Tsjechië uh, en Polen hebben. Uh, niet echt het hooggebergte wat wat bijvoorbeeld in Oostenrijk en Zwitserland wel hebben. Nee, maar een paar, paar skigebieden ski bijvoorbeeld ja, de, in Polen. De, de, de, de pistes die zijn uh, minder lang. He, je kan minder hoog. Dat heeft ook een bepaalde invloed op de sneeuwzekerheid ja. en de kwaliteit van de sneeuw. Dus er zijn natuurlijk ook wel een aantal nadelen te noemen. Jij bent dus stand-by nu in Nederland om alle vragen te beantwoorden van de ANWB-leden. Hoeveel ja. vragen komen er uh, gemiddeld bij jou per dag binnen? Uh, ja, dat is heel verschillend. De, de meeste uh, vragen uh, die komen uh, zelfs al in september, oktober, want dan willen de Echt? mensen natuurlijk weten, uh, waar moet ik naartoe? Ja, ja, ja. En het hangt een beetje ook per seizoen af van, uh, kijk, als de, de sneeuw niet goed is of dat er heel veel drukte te verwachten is, en we hebben ook wel eens krokusvakanties gehad, dat bijna iedereen in één week ging, ja, dan krijg je heel veel vragen en dat kan uh, ja, per persoon is, zijn dat tientallen. Ja. Nou, het kan ook hoger uitvallen. We hebben het jaar geleden gehad met bijvoorbeeld het lawineongeluk in Galtuur. Toen uh, liep de telefooncentrale van de AWB rood aan. En die werd compleet geblokkeerd door het aantal vragen over, uh, over lawines in Oostenrijk. Hm. En waar krijg je dit jaar de meeste vragen over? Deze weken? Ja, de, deze, deze week is het met name toch van uh, de drukste op de op de toegangswegen. Ja. Dat, dat is echt wel het nummer één. Dat is de afgelopen weekend natuurlijk weer raken rond uh, München, Innsbruck. Ja, ja, de, ja, de bottleneck is ja. altijd uh, de rondweg München. Die staat uh, eigenlijk iedere zaterdag wel vast. En dat is uiteenlopend van ja, zeg 30, 40 tot kilometer tot, tot langer. En dat is echt wel de, de, ja, de meest gestelde vraag: van, uh, hoe lang ga ik erover doen? En uh, is er nog sneeuw te verwachten onderweg? En wat is dan jouw antwoord meestal? Dat, uh, dat, ja, dat je je voorzorgsmaatregelen moet nemen. Misschien moet je iets eerder vertrekken of zelfs iets later. Waardoor je die uh, file kunt ontzeilen qua tijd. Maar ja, dat moeten natuurlijk ook weer niet te veel mensen doen dan? Nee, nee, nee maar vanuit Nederland is dat wel te overzien. Want, ja. uh, je moet natuurlijk zo zien dat uh, een land als Duitsland. Die, uh, ja, met, met zoveel miljoen inwoners. Die, die gaan ook massaal erop uit. En uh, de Belgen. En dat betekent dat het extra druk is. Maar ja, als je soms iets eerder of iets later weggaat, dan uh, heeft dat zijn voordelen. Je ziet nu steeds meer bijvoorbeeld ook dat mensen zondag er naartoe gaan en zondag weer terug. En dan mijt je al die hele drukke ah, zaterdag. Ja ja, ja, ja, ja. Dus er zijn uh, wel tips te geven en over heel veel meer zaken. Uh, het is uh, nu de beurt aan u, luisteraar, om. Uw vraag te stellen aan uh, Hans de Looij van de AWB, de wintersportexpert van de AWB, hoofdredacteur, dus ook van het tijdschrift Ski. Um, al uw vragen kunt u aan hem stellen die te maken hebben met Wintersport, bijvoorbeeld over wat nou de allerbeste route is, uh, over materieel wat je nou uh, niet moet vergeten, waar de beste sneeuw ligt. U kunt mailen, uw vraag mailen, nacht.eo.nl. Kom um, nu li zitten u liever kort en krachtig, gebruik dan Twitter: hashtag Dit is de nacht, of bel 0800. In de morgen was het er koel. Cool. De planten werden wakker. Is het mogelijk ooit werkelijk verre weg te zijn? Vroeg ik me aan: toen ik daar was, de man wenste me een goede morgen. Goedemorgen en ik wou dat het waar was, dat het waar was. Ik wou dat het waar was, dat het waar was. Gedachten zijn niet gebonden aan een plaats of een land. Kijkt iemand in de ogen, vriendenogen, de peilloze diepte, de diepte van de wereld en ik waarat het dat het waar was. Dat het waar was. Zijn niet gebonden aan een plaats of een land. Wilde je ooit nog terug? Is er iets dat je mist? Eigenlijk ben je nooit te Vragen wonen. boeien en vragen wonen overal. is de Polonaise, ik beginnen! Hans, goedenacht. Goedenacht. goedenacht. goedenacht. Ben je hier een beetje van, Hans, van de Apreski? Uh, ja, op mij. Ja, oh, ja, sorry, dat is heel dom voor mij, we spreken, twee Hansen. Het lijkt alsof ik dan al helemaal in de stemming zit en heel veel op heb, maar dat is niet zo hoor. We hebben Hans de Looi, dat is de wintersport expert van de ANWB, en Hans de Beller, Hans. Ja, hallo. Hallo Hans. Met Hans de Mol. Dat is het groot gevaar, dat een heleboel mensen niet specifiek voor de sport gaan. Maar ze zeggen wel vol laten gieten, met drank, en we het volgende dag op de skiespits en dan is het groot gevaar. Maar ik kan een heleboel dagen aangeleggen, allemaal ontvangen. Hey, Oostenrijk, daar, dan doen we op. Maar het grote gevaar is en dat je van de winkels, bedrijven die de skis uh, uh, zijn bijhouden en alles, dat het uh, materiaal steeds sneller wordt. De mensen steeds meer. Uh... Uh, voorbereid zijn voorbereid. Hmm. En dat is het groot gevaar. Het is niet met botbreuken. Het is ook specifiek in Nederland. Als je er verder kan vragen uit de lage landen. die het grote probleem vormen op de skispecie, Want in veel overgroeien. Dat is het grote probleem. Hans Terlooi van de AWB. Is dat iets wat je herkent? Dat Nederlanders niet goed geïnformeerd zijn. en, en te veel risico nemen? Uh, ja, nou, dat ze niet goed geïnformeerd zijn. daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind wel zo dat, uh, dat uh, de ski's. de afgelopen jaren. Uh, zo goed voor kwaliteit zijn dat ze met name ook sneller geworden zijn. Het hmm. is skiën makkelijker. En ja, ja. uh, Dat betekent dus dat uh, mensen met grotere snelheid de pistes afkomen. En dat, uh, ja, dat, dat neemt, uh, dan neemt dat gevaar zeker toe. En dat merken wij ook wel. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wel verraderlijk. Eh? Als, als, uh, uh, als het zo snel gaat en het gaat lekker, ja, weet je. Ja, um, ja, ja dan is uh, natuurlijk een gevaar. Dus, uh, ja. Qua zekerheid en qua veiligheid is er wel een hoop gedaan. Uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, heel veel mensen dragen nu een skihelm. En uh, dat was vroeger niet zo. Er is uh, beschermende kleding, dus uh, rugprotectors uh, en, en dergelijke. Dus aan veiligheid is er zeker, zijn er zeker wel sprongen ja. gemaakt. En andere Hans, uh, ga jij zelf regelmatig op wintersport of dat niet? Nee, want uh, ik ga even met de zomersport. Ik zit Aha. graag de sneeuw op de bergen. Maar uh, ik, vind iedereen, uh, ik vind het leuk uh, uh, sport om te zien. Ja. Dat ik ik zei, ik zit enorm veel op in de sport met die Duitsstalige zenders. Ik heb zelfs dat niet, dus ah. dat is geen probleem. Okay, nee. ja. Maar, maar ik, wat ik wil zeggen, dat een heleboel Nederlands echte sportwil daar heb je geen probleem mee. Maar er zijn een heleboel die eruit gaan om lekker uh, door te zakken. En die vormen het groot gevaar. En dat dus vind je elke keer terug op die Duitsstalige zenders. Ja, en die Nederlander. Dat het pas half ja, dat is een groot gevaar. Kijk, ik heb te kunnen we zeggen, goed, geïnformeerd. Dat is dan een punt. Daar hebben we over winterbanden. We winterbanden werken alleen maar tot 4 mm. En de nieuwe banding, die een losse steelt, dat is prima. Maar het is vaak zo. Met 4 mm wordt vaak in die land gezien als zomerbanden. En dat hoor ik er ook nooit over. Het is altijd, altijd fantastisch. Maar het is ook een groot gevaar. Dat je uit moet kijken en niet hard gaat rijden met winterbanden, Want het heeft ook een bepaalde uh, nadelen. Kijk, zomerbanden... Dat wordt vergeleken met banden 50 jaar geleden, maar gewoon de tegenwoordige zomerbanden, die zijn ook heel goed, ja. kun je mee uitvoeren. Ik ben zelf 40 jaar technicus geweest, ik heb honderdduizenden kilometers uh, gedraaid hier in Nederland, en ik heb er nog nooit geen winterbanden omgehaald. Want het is anticiperen, vooruitdenken, uitkijken, ja, en niet te hard rijden. En dat is gewoon van winterbanden, men gaat steeds harder rijden. Hans de van de, stelt... de ANWB, winterbanden niet nodig? Uh, dat is, is nodig, Maar ze nou ja, zijn dan. nodig omdat er nu een verplichting geldt in uh, landen als Duitsland en Oostenrijk. Om, nee, nee, uh, nee, nee, nee, nee. nee, oh. nee de, hallo. hallo, nee. He. Andere hallo. Hans heeft iets nee, anders nee, gehoord op de Duitse zenders, volgens mij. Ik weet wel wat hij gaat nee, nee, zeggen. niet toch elkaar, torokkaai hoor, het nee, is geen discussie. De verplichting geldt inderdaad als je dus een. Bij een ongeluk. Dat gaat even, dit gaat niet werken. Hallo. Beller Hans, waarom klopt het niet wat hij zegt? Nou, dat Duitsland. Het is heel, want verplicht alleen bij weersomstandigheden. Dus ik heb familie in duizend, en reizen wonen. Als ik morgen wegrij gewoon met schoon, zonnig, zonnig weer, dan is het geen verplicht. Maar als een uur later het weer anders gaat worden met uh, sneeuw, ijzer, noem maar op, dan ben ik verplicht om winterbanden. En dat is een heel landen ligt het allemaal verschil. Dus het is ook een beetje In plaats van je moet specifiek winterbanden. Het is ongeveer dat maar je moet ook sneeuwketting bij hebben. ...maar je zit in landen met heel andere uh, omstandigheden als hier in Nederland. Maar er wordt, uh, wat dat betreft in Europa... bij zo verschillende uh, regeltjes... ...als ik met mijn caravan ga rijden... ...dan moet ik gewoon een boekwerk al hebben... ...van alle regeltjes waar ik mee moet houden. En dat is Europa. Nou, dat is het groot gevaar. Je kunt net zoveel uh, informatie geven... ...maar we zeggen, per land is verschillend. In Hongarije moet ik een lamp aan hebben. En, uh, in Frankrijk kan ik om de 30 km per uur met de caravan rijden. Nou, als dat om en gaat... Dat is een diversiteit en allerlei regeltjes. Ja? Oké, okay, Hans bedankt. Dat is het groot gevaar. Ja. Hans bedankt, Ik Hans de Looij ideeën... nog eventjes. Um, uh, uh, hoe zit het nou precies met die winterbanden? Uh, stel dat je volgende week gaat, uh, je twijfelt nog wel even of, of niet naar die garage. Moet je wel of niet die eronder laten zetten, die ja, winterbanden? Ja, je moet er in ieder geval onder, want uh, uh, zodra je bijvoorbeeld in Duitsland betrokken raakt bij een uh, glijpartij en ongeluk, dan uh, geldt de verplichting van winterbanden. Dus dat risico wil je sowieso niet aangaan. Oké. Okay. Ja, dat is echt een heel duidelijk, uh, moet je echt heel duidelijk stellen. Dus, is het echt veiliger? Je, je kan niet zonder. Is het echt veiliger? Ja, het is zeer zeker veiliger. Het, uh, mensen ervaren het eigenlijk uh, de afgelopen tijd hier ook. Uh, als hier sneeuw ligt, merk je toch dat je qua grip uh, met winterbanden veel beter uit bent dan met zomerbanden. Kijk, natuurlijk is, zit er ook een bepaald commercieel verhaal achter. Ja. En daar heeft die meneer gewoon gelijk in. Maar aan de andere kant. Uh, ja, zie je toch ook de laatste jaren dat hier geregeld uh, sneeuw ligt op de wegen. En dan uh, biedt zo'n winterband heel veel voordelen. Erik, goedenacht. Goedenacht. Hallo Erik. Ja, jij, jij gaat niet naar Frankrijk, Zwitserland of Oostenrijk, maar jij gaat naar Spanje of Andorra voor de wintersport. Ja, ik, ik ga al sinds uh, eind jaren zeventig naar Spanje. En, uh, nou jongen, dat is gewoon ideaal. Uh, als je weet dat het uh, niet, niet alleen in de Pyreneeën is en in A Andorra, maar uh, mijn voorkeur heeft de Sierra Nevada, nee. dus het is uh, lekker in het zuiden. Je neemt een goedkope ticket naar Malaga. Hoeveel kost dat? Nou, je bent uh, pakweg zo'n, uh, tussen de, ja, ligt een beetje aan hoe je boekt, maar tussen de 100 en 150, dan, dan heb je een vliegticket. Ja. Nou, en uh, het vervoer naar Granada, dat is uh, optimaal. En dan ben je uh, feitelijk al dicht, dicht bij de pistes. Het is een prachtig gebied, het gaat lekker hoog. En, uh, en het is vooral, heb je de ontzettend lange pistes, het is werkelijk prachtig. En het comfort wat je daar hebt uh, uh, afgezet tegen de prijs, dat is gewoon ideaal. Ik ben, de, ik ben nu de laatste keer... Uh, uh, vorige week uh, ben ik er geweest. Nou, ik ben wel geteld alles bij elkaar. erop en eraan uh, nog, nog geen uh, 100, uh, of, uh, 550 euro kwijt. En dat was dan uh, hoe lang, een week? Dat was uh, uh, acht dagen. Acht dagen. Uh, ja. uh, Hans Looy van AWB uh, Spanje, is dat, is het, uh, of Andorra, is dat een goede tip? Ja, zeer zeker een goede tip. Je ziet. Uh... Dat, uh, dat met name de gebieden in Spanje, dat die steeds populairder worden. Uh, voor bepaalde Nederlanders is het natuurlijk, uh, die hebben zoiets van, ja, het is mij te ver rijden. Maar ja. wat die meneer aangeeft, Vliegen. Sierra Nevada in het zuiden van Spanje, dat is een heel mooi gebied. De mm -hmm. wereldkampioenschappen skiën zijn er zelfs georganiseerd. Ja. Uh, heel hooggelegen gebied, uh, ook veel zonuren, ook niet onbelangrijk. Dus een hele goede tip, zou ik zeggen. En, ja, en uh, inderdaad, is, uh, inderdaad een uh, stuk goedkoper, Hans? Uh, ja, op bepaalde facetten is het, uh, is het zeer zeker goedkoper. Ook al omdat bijvoorbeeld een land als Oostenrijk... is in vele opzichten heel erg duur. Maar waarom gaan dan zo... Ja, heel veel Nederlanders gaan er naartoe? Uh, naar Oostenrijk? Nou, nee, nou, nou, nou, nou, naar, naar, nou, naar, naar Spanje? Dat, dat, dat, dat, dat 60% van de Nederlanders naar Oostenrijk gaat. Ja, dus hoeveel naar Spanje dan? Ja, dat, is, dat, dat zijn er, dat zijn er uh, honderden moment. Dat is dus helemaal niks. Terwijl dat uh, stuk goedkoper kan zijn. Ja, en heel ja. mooi. Hoe, ja. hoe, hoe kan het dan dat mensen daar niet naartoe gaan? Je, je moet, moet toch, misschien uh, vliegen. Ja, omdat ze toch de vertrouwde naam Oostenrijk uh, ja. kennen. En ze daar al jaren skiën. Uh, ver, dat is vertrouwd. En, en dat is voor veel Nederlanders is dat belangrijk. Ja. Nou, een hele goede tip Erik, dankjewel. Uh, okay. ga, ga jij zelf nog? Of ben je al geweest? Je bent al ja. geweest hè? Ja, ik ben uh, vorige week geweest ga, al. Ga je nog een keer? Maar uh, ja, ik, uh, ik ga er in de zomer ook weer heen. Lekker, maar dan ga, dan ga je niet skiën, hè? Ja, dan ga ik ook skiën. Oh, in de zomer? Ja. Ja, ja, je kunt in de zomer er ook skiën. Ja, het is zo hoog gelegen, dat gebied oh, wow. dat je daar uh, een heel lang seizoen kent. Nou, skiën in Spanje in de zomer? Ja. Prachtig. Ja, dan moet je gewoon zo doen, dan, dan ligt je zon, ochtends aan het strand. En zo'n ben je aan skiën. Nou, wat wil je nog meer? Geweldig. Ik, ik wens en... je heel veel plezier. Dat, dat klinkt als een hele mooie vakantie. En een goede tip. Spanje dus. Uh, daar kun je ook naartoe. Um, Hans, nog heel eventjes uh, over... Uh, we hadden het net al een beetje... Zijde links over botbreuken, over blessures. Uh, enig idee hoeveel uh, Nederlanders... inmiddels zijn teruggekomen dit seizoen... met, met een gipsvlucht? Ja, dat zijn er, dat zijn er wel honderden. Uh, omdat uh, het is ook een lang de hoeveelheid... mensen die aan het wintersporten zijn... Het is, het is niet zo dat we de skisport moeten afschilderen als een, als een grote risicosport. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde risico's die om de hoek komen kijken. En, je, je en dat zegt met name de snelheid hè, die je hebt. Waar we het net ook over hadden, die dus makkelijker wordt behaald dan hoge snelheid... door de, de, de uh, vooruitgang die de uh, ja. ski-industrie heeft gemaakt wat betreft de, de, de, de skis. Je dus, ja, gaat dus sneller op die skis. Ja, het uh, dus... is groot, Honderden dus, dus zijn er inmiddels teruggekomen met een met de gipsvlucht. Is dat uh, aantal vergelijkbaar met voorgaande jaren? Ja, dat is ieder jaar is een beetje gelijk. Kijk, het hangt, okay. uh, soms is het wat hoger als uh, de sneeuwsituatie wat minder is. Maar we zien toch eigenlijk de afgelopen jaren dat, uh, dat die sneeuwsituatie toch vrij goed is over het hele seizoen. En uh, dan valt het allemaal wel mee. Maar als bijvoorbeeld de pieces, als er lang geen sneeuw valt, dan ja. worden de Pistes ijziger. Nou uh, ja, dan, dan heb je wel te maken met meer ongelukken. Um, wilt u nou weten waar de allerbeste sneeuw ligt? Of hebt u nog nooit geschiet en wilt u makkelijk beginnen, maar weet u helemaal niet waar u naartoe moet? Mail uw vraag naar NachtEO.nl, gebruik Twitter, hashtag Dit is de Nacht. Of bel 0800 1121 en stel uw vraag aan Hans de Loi, wintersportexpert van de AWB. Is de Nacht de EO? There is freedom within There is freedom without try to catch the Het it house and don't dream it's over, uit 1987. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ach jij, ja, hoor, we gooien er gewoon nog eentje in. ski, wat kan het schelen? Het is nacht. En uh, nou ja, moet je dus nagaan dat nu het is half drie. In Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk staan ze allemaal nu te hossen, denk ik hè? Hans de van de ANWB. Uh, die kans is groot dat, er, <laughs> dat de misschien nog in volle gang is Nee, ja, dat klopt. Hou, hou jij daar zelf ook van? Of, of heb je er niet zoveel mee? Uh, ja, ik daar uh, nou, nu wat minder. Ik ben wat ouder geworden. Maar vroeger was ik wel een uh, vervelende apen-skieganger, ja. moet ik zeggen. Ja. Ja. Jozef, jij ook? Nee, helemaal niet eigenlijk. Helemaal niet? Nee? Ik, ik, ik, ik ken niet skiën. Nee, ik ah. heb het nog maar geprobeerd. Hoor. Okay. Maar ik wil het wel een keer graag uh, gaan doen. Okay. Maar, maar waar, ik waar, had, uh, misschien nog wel een. Uh, is, uh, wacht even, Jozef, waarom is er nog niet van gekomen van skiën of een andere wintersport? Omdat ik je eigenlijk meer van de zon hou dan van, ja. uh, uh, van de winter. Oké, okay. het heeft niks dus, te maken met uh, geldgebrek, want het is natuurlijk ook wel duur. Nee, nee, nee. Wat dat betreft, dan ga ik liever naar een verre, verre bestemming uh, lekker in de zon zitten. Ja, bijvoorbeeld Marokko. En jij zei net tegen mij aan de telefoon... Ja, daar ben ik geweest in de zomer, maar je kunt daar ook heel goed skiën. Ik ken daar uh, heel goed skiën, ja, in Marokko. Uh, je hebt dan natuurlijk heel hoge bergen, zoals ja. de Atlas en uh, de Rift. Dus dan sta je gewoon onderaan in je t-shirtje met je slippertjes en je korte broek. Want als je de berg oprijdt, dan zou ik toch maar een dikke jas meenemen. Maar hoe zijn die ski-gebieden dan? Heb je enig idee? Uh, nou, ik ben er wel geweest, alleen niet op de skiën. Dat is, ja, nee. Ik ken uh, natuurlijk geen andere skigebieden, alleen voor de vee. Zullen we het vragen maar, ja, aan Hans, Hans de Looij, wintersport-expert van de AWB, Die weet het vast wel, Hans. Ja, Marokko? Ja, de Atlas, dat is een, uh, een geberg in Marokko waar uh, geskiet kan worden. Ja. Het, het, uh, het zijn uh, niet enorm veel skigebieden en ook niet zo groot, maar je kunt er skiën. En je zegt, je, zegt, ja, van, je kunt wat, skiën. Heb ja. je wel meer van dat soort unieke gebieden, ja. waar, uh, waar je gewoon uh, naartoe kunt. Maar ja, Marokko is natuurlijk een uh, vrij on... Sorry, nou, wat zei je? Je viel heel even weg. Uh, Marokko is natuurlijk een vrij omslachtige gelegenheid uh, om daar naartoe te gaan. Ja. Dus ja, het, ja. Uh, ik denk dat het niet zo snel een, een topbestemming zal worden. Maar en voor misschien... bepaalde mensen is dat natuurlijk toch een, uh, een leuk alternatief. En misschien ook wel een prijzig ticket, denk ik, Jozef? Dat hoeft niet te se, denk ik. Nou, uh, technologie is natuurlijk heel goedkope ticket samen met Transavia en alles. Dus dat valt op zich wel mee. Ik ah. denk dat je wel voor 300 euro, 250 euro alleen een weer kunt. En hoe zijn de voorzieningen en... daar in Marokko, Hans? Uh, ja, die zijn, die zijn uh, natuurlijk uh, niet zo goed als in, in, uh, in uh, bijvoorbeeld Oostenrijk of Zwitserland of Frankrijk. Maar uh, ja, kijk, het, dat er geschiet kan worden is natuurlijk uniek. In nee. uh, Noord-Afrika, dat, dat verwacht je eigenlijk niet. Nee. Ja, goed idee, Jozef, dankjewel. Um, en ja. uh, ik zou zeggen, gaat het een keer proberen? <lacht> ik zal het zeker keer doen. Oké. Okay. <lacht> Fijne ja. nacht. Hai. Hoi. Jelle. Jelle Hoi. de Jong, hallo. Hoi. Ik heb een paar keer uh, met truck met oplegger gereden. Uh, via Zuid-Italië, Brindisi, met de boot over naar Griekenland, Igoumenitsa bij Patrai in de buurt. Ja. Patras. En vandaar naar boven rijdend naar oost, oostkant van Albanië, via Castoria en Jan, Janina. En uh, naar Kortja. Maar uh, daar in de bergen, de weg leek... Het was in december, eind december. De weg leek hartstikke mooi schoon, was die ook. Maar uh, ik voelde de trailer in de bocht, in haar spelbochten in de bergen, een paar keer weggeleiden. Oh jee. Is, dat een en... eng, is dat een eng gevoel? Uh, heel eng gevoel. Ja. Ik denk dat je zo het verfijning getrokken ja. zou kunnen worden. Ik heb toen ben gestopt. Ik heb mijn hamer op de banden geslagen van de trailer en die waren behoorlijk hard. Hm. Die heb ik tien seconden, allemaal op een stuk 21, 22, 22. Laten leeglopen het ventiel. En toen. Uh, weer verder gegaan, voorzichtig. Maar de, het wegdek lijkt heel schoon, is heel schoon zichtbaar. Maar dat was zo op. En uh -huh. dat het eventueel zout wat daar gestrooid wordt, valt tussen de rigels. Dat is toch uh, op, op, zeer op een absorberend afval, asfalt, toch? Ja, zeer open asfalt. Nou, oh, open, ja. Nou ja, goed. En, en dat, uh, en dat uh, je rijdt alsof op een rooster... Dat open zorgt ervoor dat je rijdt alsof, alsof je op een rooster uh, rijdt. Ja, ja. ja. En, en wat heeft het dan met het zout te maken? Het zout valt tussen de regels. De zeer open gewerkt, de ah, in de gultjes, en, zeg maar, van het asfalt. Ja, tussen de regels. En daardoor en dat blijft dat het spek glad. Men maakt wel grotere kristallen, zegt men. Maar dat werkt echt niet, hoor. Dus het is eigenlijk een waarschuwing aan de mensen die, die op pad gaan? Ja, een waarschuwing, ja. Hans de Looi de winterbanden een stuk, een stuk gunstiger zijn... Nee. maar toch voorzichtig zijn. je is het een terechte waarschuwing? Ja, een zeer terechte waarschuwing. We hebben hier uh, die problemen ook met zoap uh, met gekend. Uh, met name een aantal jaren geleden. Uh, dan helpt die winterband natuurlijk zeker met, uh, met uh, meer grip. Ja. ja. ja. Nou, de dankjewel, wind... Jelle. En, Mag ik even? Uit... Ja? De, winter... de winterbanden... Die, uh, de... De zomerbanden worden hard, beneden plus 7 graden Celsius. Ja, klopt. De structuur hard en die anderen blijven zacht. En Michelin is eigenlijk de beste van de zomerbanden, want het heeft vrij week materiaal. Nou goed, we gaan verder geen reclame maken, maar uh, uh, bedankt voor de waarschuwing in elk geval. Okay. Jelle de Jong, en doe voorzichtig op de weg dan, hè? Jo. Oké, okay. goeienacht. Ja, um, Hans de Looi, uh, heb jij zelf eigenlijk al gewintersport? Ja, dit ik seizoen? ben... Uh, ik ben één keer uh, uh, vier dagen geweest met het vliegtuig naar Salzburg. En van daaruit ben je heel snel op, een, op de bestemming. Dat zie je veel uh, vandaag de dag. Dat, uh, dat mensen bijvoorbeeld niet een week gaan, maar bijvoorbeeld uh, drie of vier dagen. Ja. Even op en neer met het vliegtuig. Uh, dat is een nieuwe trend. Vriendengroepen doen dat met name... Zo een, een tussendoortje. En, uh, ja, je zegt een nieuwe trend. Uh, hoe, hoeveel meer gebeurt er dan? Vergeleken met bijvoorbeeld vorig jaar? Ja, echt veel meer. Je ziet dat, uh, dat uh, bepaalde vliegtuigmaatschappijen uh, op belangrijke bestemmingen zijn gaan vliegen. Uh, en steeds meer. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld nu naar Innsbruck al uh, bijvoorbeeld iedere dag vliegen. En dat geldt ook voor Salzburg. En dat is nieuw? Ja, dat is echt nieuw. Ja. ja. En er komen eigenlijk wat dat betreft steeds meer bestemmingen bij waar je op kunt vliegen zwinters mm -hmm. En uh, die tarieven liggen ook laag. Dus uh, ja, dat is, dat is een, echt, een, echt een trend die je kunt onder, onderkennen nu. Oostenrijk was het dus voor jou. Uh, uh, ga je ook graag naar andere gebieden? Ja, ik ga zelfs heel graag naar Italië. Omdat uh, ja, die dolomieten, die roodkleurige rotsen die boven die witte Pistes uitsteken. Dat is eigenlijk een uh, uniek gebeuren. Uh, heel fraai. Uh, aan de andere kant uh, vind ik de Scandinavische landen ook heel erg aantrekkelijk, omdat uh, ja, daar is het puur winter natuurlijk, uh, echte echt wintersomstandigheden, uh, relatief rustige pistes. Dus dat is ook een heel mooi alternatief. Nou, ja. nou uh, we praten wat mij betreft. Vind je het ook goed om nog even verder te praten zo? Ja, ja, prima. Okay, ja. Goed zo. Uh, dan praten we zo meteen nog even verder over de wintersport. Ik heb nog heel veel vragen. Bijvoorbeeld, wat is nou eigenlijk populair? Skiën, snowboarden of uh, ja, uh, iets anders? Uh, hoe staat het eigenlijk met langlauwen? Misschien is Appa skiën wel gewoon het populairst. Um, wat nou als je uh, voor de eerste keer gaat wintersporten? Waar kun je dan het beste naartoe? Misschien hebt u ook een vraag voor Hans Looy van de AWB. De wintersportexpert, hoofdredacteur van het tijdschrift Ski. U kunt bellen 0800-1121. I remember it was later in December when we got the call Dead in a cut deep like a splinter from the weight of it all When the news came for me, the hardest part of all Was to see you sitting there so broken brokenhearted I've forgotten how I forgot hell, felt to hit the bottom when you suffer pain It was Like trying to run 100 miles in the pouring rain. But the truth is, not even storms can kill this flame. My promise to you always remain in the middle of a cold dark. the way that I love you, and if it took my life, I'd fight to protect you too, but I was helpless, and there was nothing I could do. Middel van Jimmy Needham. In die bergen, hör hör, Ellen, goede nacht. Wanneer is de laatste keer geweest dat jij uh, stond te hossen op dit soort muziek? Uh, um, um, nou, dat is wel eens een keer gebeurd. Maar... <laughs> Wil je erover <laughs> vertellen? <laughs> ik, vond het, ik vond het ski op zich altijd het allerbelangrijkste waarom het geen ging. Oké. Okay. En uh, ja, als je echt een serieuze kier bent, dan uh, ik de staat die kant had je toch al feesten. Maar ja. dat was dan meer gericht naar het weekend en daar waren het echt echte feesten. En uh, ja, dat was ja, echt heel leuk. Maar, uh, waar, waar ga denk, jij uh, graag naartoe? Toen de tijd staat, ben ik veel geweest. Dus het is wel een hele dure plek om te gaan, maar daar uh, ja, dat is wel goed verzorgd uh, ja. ja, als ik graag ik liever iets meer uitgeven en dan goed gaan. Minder vaak, maar daar per ben ik nog niet meer geweest. Mm -hmm. Maar wat ik mis erin, misschien een tip voor de ANWB, mm -hmm. cursussen om, om van tevoren, want ik ging naar mijn nicht, die werkte daar en die was ook, uh, is ook getrouwd met een skileraar. <lacht> en toen ging ik naar een toren, toen kwam ik ook de eerste keer ik kwam nou, ik ook op het ski, dat doe ik even. Nou, dat ging <lacht> hartstikke mis. De eerste beetje boom had ik te pakken. <lacht> oh, echt? Wat dan overgehouden of niet? Nee, ik dus was niet. helemaal blauw bij mijn knieën en maar goed. Nee, ik, ik herken het wel, ja. Tenminste, bij mij ging ja. het goed, maar ik was ook een beetje dom. een Beetje naïef vorig jaar was dat. Ik ging uh, ja. met mijn schoonfamilie voor het eerst op wintersport naar Oostenrijk. Ik zou het ja, Ik had echt geen idee. Uh, en toen stond ik ineens uh, op dag één in de ochtend op de zwarte piste. <lacht> ja, toen had ik het ja. even bedauwd. Maar het ging het uiteindelijk allemaal goed gelukkig. Je jij vloog verder. Ja. Ja, nou, een beetje maar, wel, ja. Maar ja, uh, jij zegt dus, maar, mensen moeten zich beter ik, voorbereiden. Ja, ik ben toen bij hun in de, nou ja, wat je dan voortuin zou kunnen noemen, want het was allemaal witte sneeuw, we waren beult, en daar begonnen we dus. Toen dacht ik, nou wat een gedoe. Toen uh, heb ik heel weinig geskied, heel voorzichtig, kort stukjes. En het jaar erop ben ik gewoon zo'n cursus gaan doen. Ja, uh, dat, ja ik skiën in Nederland, hè. Dat gaat prima. Uh, en, om te oefenen. In Nederland. Ja. Ja. En jij ja, zegt ja, dat de AWB zou daar meer uh, aandacht aan moeten besteden? Nou, gewoon een weekend aanbieden. ze bieden heel veel weekenden, ah, ja. bijvoorbeeld een weekendje. Misschien is, is doen ze dat ook al, dat weet ik niet. Laten we eens nou, vragen aan, aan Hans de ja, van de AWB. Ja. Nou, wij, wij, uh, een bepaalde voorbereiding promoten wij zeer zeker ook op onze ANWB-site. Uh, dat we zeggen van uh, zorg in ieder geval dat je lichamelijk in een goede conditie bent. Dat is wel een vereiste ja. als je gaat skiën. Ja. Anderzijds uh, heeft Nederland bijvoorbeeld nu sneeuwbanen. Er zijn een aantal sneeuwbanen in Nederland. Als je daar van tevoren, voordat je op wintersport gaat, een ski cursus boekt... dan kom je beslagen ten ijs ten ja. natuurlijk. En dat heeft ja, zijn voordelen. Dit... Ja, als je daar bent, dat, dat heb ik ook gedaan, een of in zo'n klasje zitten. Nou, dan zit je allemaal met kinderen van 14, 15 jaar. Mm -hmm. Precies. En dan voel je je heel erg opgelaten. Dus je ja. had, dat had ik ook niet meer. Dat, dat, en, en ik ben heel erg lenig want ik heb wel de gedankt Dus gedaan. Dat keer ging wel goed, maar ik ik heel ik de naar de bergwand, zou je kunnen zeggen, naar de kanten. Eh, ik wou de sneeuwkussen iedere keer schermen, want je gaat altijd, je moet eigenlijk afhangen, maar je gaat dan tegenhangen... Nee, hebben motorrijden, dan ga je de verkeerde kant op hangen, dan nou, garandeerd ga je op. Ah, dat is een goede goede tip ook voor mensen die dus ja. niet hebben geschiet. Uh, hou daar rekening mee. Heb je nog heb je nog meer ja. tips misschien, Ellen? Uh, niet te veel drinken, hè? dat is ook wel heel <lacht> belangrijk. <lacht> Ik heb ze wel dronken en beneden zien skiën. En nou, je hebt die ervaren jongens die nou die, nou, ja, die drinken ook wel als je dat ziet. En wat hm. we ook hebben meegemaakt, dat verschrikkelijk leuk is om te doen. Dat wordt, wordt in gestaat nog steeds gedaan, geloof ik. Maar ik weet niet of het in, op andere plekken ook is. Nachtelijke ritten met hele grote sleeën naar beneden. Oh, wauw. Ja. Oh, dat is geweldig. het zijn ervaren mensen die dat doen. En dan is het nog dood. Je gaat met een bloedgang. Maar het is hartstikke leuk om te doen. En Hans, um, uh, stel nou dat je niet zo ervaren bent. Ellen gaf wat tips. Heb jij misschien ook nog een tip? Nou ja, wat, wat heel belangrijk is, is met name die lichamelijke voorbereiding. Je, je spieren moeten er gewend aan zijn dat je een, toch een, een, een sport gaat bedrijven. Een sport die je de hele week gaat doen daar. Ja. Je zit ook al hoger. We gaan van een nul niveau, niveau, ineens naar 2000 meter of hoger zelfs. Dus je lichaam heeft daar ook mee te maken. Dus zorg in ieder geval dat je lichamelijk goed voorbereid bent. Want wat doet dat met je lichaam? Ja, heel veel. Er gebeurt van alles. Wat je met name in de bergen altijd heel erg merkt, is dat je heel veel dorst hebt. Dus uh, er wordt vocht ontrokken uit je, uit je lichaam. Mm -hmm. En uh, dat moet je bijvullen. En natuurlijk ja. niet met alcohol. Nee, want nee, nee, dat, uh, <laughs> dat onttrekt dan weer vocht juist. Het schijnt ook dat... Uh, dat, is een, uh, dat heb ik al gehoord. Een vriend van je is een neuroloog. En die zei dat heeft ook invloed op de hersenfunctie. Je merkt het niet eigenlijk. Alleen ja. een beetje... Uh, zoals je dat in de vliegtuig ook hebt. Dan kun je ja, verschillende luchtdruktoestanden waar je in belandt. En de zuurstofgehalte verandert heel erg. En dat kan mensen ook een beetje overmoedig maken zijn. Ah. Is dat zo ben inderdaad, je... Hans? Ja, dat is zeer zeker waar. Ja. Ja. Ja, het doet echt heel veel met je lichaam. En wat nou als, nee, als, als je zoiets hebt als wat Ellen heeft meegemaakt... dat je nou, tegen een boom aanskiet. Bij Ellen liep het gelukkig goed af, toch, Ellen? Ja, nooit meer doen. Nee, oké. Okay. Dat was dan ook alles. Maar stel nou dat het minder goed afloopt... dan, dan bel je de awb alarmcentrale de, de uh, de eerst, eerst maar opdienst. gewoon de uh, 1 in 2, of hoe heet het in, wat is het in Oostenrijk? Nou, je, je wordt in Ook handig skifar. om te dus weten. Als er dus een ongeluk gebeurt op de piste, word je gerepatrieerd door, door de piste dienst van het plaatselijke skigebied. Ja, dan komt er en, een ervaren skier aan met, met zo'n mooi bedje, een soort ja. slee. Ja. En dan kom je in een zogenaamde banaan, noemen ze dat, word je naar beneden getransporteerd, of ja. nog erger wellicht met een helikopter. Ja, en dan uh, word je naar een ziekenhuis vervoerd. En dan wordt meestal natuurlijk wel contact opgenomen met de ANWB om je te repatriëren naar Nederland. En ja. dan zit je al snel in zo'n gipvlucht naar Amsterdam of Rotterdam. En, en hoe snel is snel? Oh, dat, gaat, dat kan al binnen een half of een hele dag dat je, je alweer thuis zit. Dat hm. kan heel snel gaan, ja. Ellen, uh, um, ga jij nog dit jaar, dit seizoen? Nee, dit jaar niet. En volgend jaar wel weer. Vind je het jammer? Mm, ja ik zou er oh goed ik zou wel willen, ik zou willen wonen. Een paar maanden of zo. En dat uh, ja, ik, ik hou van sport, dus ja. En wat is de, de reden gaat, dat je niet gaat? Mooi, mijn werk hè? Ik heb een hele serieuze baan. Nee. En, uh, in de advocatuur kun je niet altijd zeggen wanneer je wil. Maar ik uh, ja dat en kort vind ik niks. Ik vind lekker tien dagen dan. Uh, ja. Want je moet echt wel acclimatiseren. Dat is net zoals mensen die in Spanje gaan. Die gaan plan meteen de zon in. Het ja. is ook zo belachelijk. Dan gaan ze in het voorjaar erheen of zomer En dan kan alles langer in de zon. Ik heb zondesdekst zon niet krijgen bij het leven, weet je wel nou, maar, maar sporten is hartstikke gezond. Skiën is gezond. Nou, gezond. Misschien volgend seizoen dan weer, hoop ik voor je. kijk zeg maar dan, onze koningin, die skiet nog steeds. Ja, eh, daar heb ik ook ik nog een vraag over. Ik eh, ja. Ellen, dankjewel. Ja. Mag ik je een goede nacht? Mag ik niet lang Nee, helemaal niet hoor. Hartstikke gezellig. En, en je zegt okay. leuke dingen. Ja. leuk. Dat je is goed, zeg, dankjewel he? Ellen. Dag, Hans van der Dank. Doeg. Hans, uh, over de koninklijke familie gesproken, de koningin die, die schiet inderdaad nog. Uh, ze zijn in Leg op dit moment. Klopt. Ben je daar zelf al eens geweest? Ja, ben ik zeer zeker geweest. Ja, hele mooie locatie. Wat is nou de reden dat zij daar altijd naartoe gaan? Uh, ja, Met name de reden is dat uh, Leg is een, uh, is een klein dorp, uh, goed te beveiligen. Die gaan aan het eind van een dal. Goed te overzien, uh, dus dat heeft wel heel veel voordelen. En daarnaast uh, zullen ze het plaats ook gekozen hebben vanwege de sfeer. Het is een, een heel mooi gelegen dorp, heel snel zeker ook. Dus dat heeft allemaal voordelen. En uh, het, is, het is kleinschalig, hè? dus ja, um, ja. Uh, daardoor ook veilig? Ja, daardoor, daardoor is het uh, heel goed te overzien wie ja. er op de piste is. Goed te beveiligen, dat is toch wel heel belangrijk voor hen. Ja. Ja. Um, als je nou niet zo ervaren bent, uh, nou, dan moet je dus je sowieso goed voorbereiden. Maar wat ja. is een goede plek om naartoe te gaan? Ja, eigenlijk uh, maakt het op zich niet zo heel veel uit uh, als je voor de geëikte landen kiest: hè? Uh, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk. Uh, je hebt een goede skischolen. Uh, dus uh, mijn tip is wel altijd: van, ga je voor de eerste keer boekt dan in ieder geval ter plekke uh, een aantal dagen skiles... Ja, dan had, had je ik weer... ook moeten doen ja, ja. vorig jaar. Ja. Dan heb je een, uh, een uh, goede basistraining. Je leert de eerste beginselen van de skisport. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja. Uh, en en dan maakt het niet zo heel veel uit waar je bent. Uh, in Oostenrijk zie je wel veel dat, uh, dat er dus wat eerder gezegd veel Nederlandstalige skileerders ook zijn. Ja. En dat heeft natuurlijk in de overbrenging van de lesstof heeft wel. Geeft dat natuurlijk wel voordelen. Het is wel makkelijker voor veel mensen, natuurlijk. Ja. Ja. ja, en met name voor kinderen is dat ook belangrijk. Ja. Ja. En als je nou gaat voor de meeste sneeuw of de beste sneeuw, waar moet je dan naartoe? Ja, dat maakt tegenwoordig ook niet zo heel veel meer uit, omdat er ook heel veel uh, kunstmatig besneeuwd wordt. Hoeveel? Hoeveel gebeurt dat? Het uh, hangt een beetje van, het, van, het, uh, van het, de hoeveelheid sneeuw die natuurlijk ja. valt, ja. maar. Uh, de meeste skigebieden kunnen zeker voor, nou, voor de helft kunstmatig of zelfs meer besneeuwd worden. Zo. En daar starten ze vaak al mee uh, aan het uh, eind van het jaar. Dus dat ligt al een soort van tapijtje en daar valt de natuurlijke sneeuw op. En dan heb je al een hele goede basis om, uh, om het, hele, het hele seizoen mee te doen. En wat voor spul is het eigenlijk, die kunstneeuw? Alleen maar water. Alleen maar ja. water? Ja. Oké, okay. dus, dus dat is, is niet uh, verontreinigend. Ja. Het is puur uh, water die onder hoge druk... ...in de lucht gespoten wordt en die waterkristallen die bevriezen direct. Ja. En die vallen dan al snel naar beneden. Het is eigenlijk een heel makkelijk principe. Op jullie website uh, awb.nl slash wintersport uh, zie je uh, een top zoveel met de beste plekken uh, qua sneeuw. Engelberg uh, uh, in Zwitserland staat op één. Ja, ja. ja dat, dat, dat is in principe, uh, kunnen daar meerdere plaatsen voor, uh, voor in aanmerking komen. Maar er ligt vijf meter. Ja, ja het, kijk, voor de Engelberg is dus een plaats met een, uh, een heel hoog gelegen skigebied, ruim 3000 meter. Op die hoogte liggen gewoon meters sneeuw. En uh, hoe, hoe staat het eigenlijk met, met de hoeveelheid sneeuw? Je zegt er wordt ook bijgespoten, maar uh, uh, zijn er gevolgen van de klimaatverandering merkbaar? Nou, we, uh, ik, ik volg dat ook al uh, 25 jaar uh, op de voet eigenlijk, want ik vind dit is natuurlijk een zeer interessant onderwerp. Ja. Uh, we hebben gezien in uh, de begin 90 jaren dat er uh, zelfs drie tot vier jaren eigenlijk nou, nagenoeg geen sneeuw viel. Dat waren echt hele sneeuwschaarse jaren. En we zien eigenlijk uh, de afgelopen nou ja, acht jaar dat het weer helemaal hersteld heeft. En dat, uh, dat we echt weer goede sneeuwjaren hebben. Je merkt het hier in Nederland ook. Als er neerslag valt, is het in grote hoeveelheden... Dus en die tendens die merk je op het moment ook in de Alpen. Dat zien we ook weer dit seizoen. Het begon met sneeuw eind oktober. En het sneeuwt nu eigenlijk iedere week weer. Maar het is, het is dus niet minder geworden? Nee, zeker niet. Nee. Nee. Nee. Je zegt nee. zeker niet. Bedoel je daarmee soms zelfs meer? Ja. Ik, ik merk dat, uh, met name de afgelopen jaren... dat er in bepaalde periodes gedurende het wintersportseizoen... dat er eigenlijk meer sneeuw valt. Ja. Oh. Ja. Dus, dus uh, nou ja, dat is dan positief voor, voor de me mensen die daarheen gaan. En wat de natuur betreft, hebben we het over het milieu dan gehad, wat de natuur betreft, wordt er volgens jou voldoende rekening uh, mee gehouden met de natuur? Ja, er wordt echt wel voldoende rekening de mee de gehouden. De het enige puntje wat je zou kunnen noemen is uh, met dat spuiten van uh, die kunstneeuw, dat er veel vocht ontrokken wordt natuurlijk uh, aan de natuur. Dat, dat zou negatief kunnen uitpakken voor bepaalde gebieden wellicht, maar. Uh, dat is eigenlijk nog niet oh. te signaleren. Okay. Uh, maar verder zie je eigenlijk dat, uh, uh, dat er de afgelopen jaren ook veel natuurgebieden ingericht zijn. Uh, bijvoorbeeld het Nationaal Park Hooghe Tauwen in Oostenrijk is dat er één van. Dus er wordt echt aan natuurbescherming wordt echt heel veel gedaan. Tot slot nog eventjes, wat is nou eigenlijk het allerpopulair skiën of snowboarden? De skiën blijft toch veruit de meest populaire sport voor de wintersporter. En, en langlaufen is niet zo populair, denk ik, hè? Dat waren er altijd zo'n rond 100.000 in, in Nederland. Die gingen langlopen. Het is natuurlijk voor met name mensen die op, op latere leeftijd is een heel mooi alternatief voor, uh, voor de skisport. Ook nog leuk om mee te nemen. Wintersportexpert Hans de Looij, hoofdredacteur van het ANWB Wintersportmerkenzin Ski. Hartelijk dank. Graag gedaan. Voor, voor, uh, voor je leuke verhalen en goede tips. Doe voorzichtig op de piste als je weer gaat. En awb.nl slash wintersport, dat is de website. Zometeen nog meer wintersport. Tot zo.